Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Kamp gaat vandaag in gesprek met mensen die ongerust zijn... over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. In Loppersum is een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Afgelopen vrijdag werden de resultaten van een onderzoek... naar de gaswinning bekend. Daaruit kwam naar voren dat de aardbevingen... die door de gaswinning worden veroorzaakt... in de toekomst mogelijk zwaarder worden. Gisteren zei Kamp tegen RTV Noord dat hij uiterlijk begin volgend jaar een besluit over de gaswinning neemt. Hij herhaalde dat een onderzoek naar de bevindingen zal afwachten. Kamp wil voor 1 december weten hoe zwaar de aardbevingen kunnen worden. En ook wil hij duidelijkheid over maatregelen die de zwaarte van de bevingen kunnen beperken. Op Antarctica is het eerste Nederlandse onderzoekslaboratorium officieel geopend. In het lab zal onderzoek worden gedaan naar klimaatverandering. Prins Willem-Alexander had voor de aanwezigen een videoboodschap. De kroonprins bracht een paar jaar geleden een bezoek aan de basis op de Zuidpool. Het Dirk Gerrits laboratorium is onderdeel van een Britse onderzoeksbasis. Het Nederlandse lab bestaat uit vier containers... die zijn vernoemd naar vier van de vijf schepen... die in 1598 uit Rotterdam vertrokken... om via Zuid-Amerika een handelsroute te zoeken naar Azië. Dirk Gerrits zo'n pomp zou toen vanaf zijn schip... als eerste Antarctica hebben gezien.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 De titel ging naar de Amerikaanse Harry Richardson, Yu Ying uit China werd tweede en de Zuid-Koreaanse Lee Sang-wa derde. Dan het weer, eerst wat regen, in de middag droog en zonnig en een temperatuur rond een graad of zeven. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Terug in het laatste uur van deze goede nacht. Ja, het is tijd voor Jan Emaus. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Wat ik alles zo jammer vind van de Pointer Sisters, dat is dat ze op de radio uh, min of meer veroordeeld zijn tot hun jaren 80 hits en eind jaren 70. En dat is niet heel erg, maar het is allemaal zo. Uh, jaren tachtig synthesizerig. En daar hou ik niet zo van. En je doet de er zoveel tekort. Want uh, die meiden die konden alles. Uh, een heleboel verschillende stijlen beheersten ze. Uh, en dat kwam later niet zo goed uit de verf. Maar in de jaren zeventig. Toen ze uh, een beetje op de drempel stonden van hun carrière. Wel. Uh, wat heel leuk is. Uh, hun eerste singeltje uit 1972. Send him back. Ja. Daar hoor je eigenlijk iets heel geks op. Ze hebben hun definitieve geluid nog niet gevonden. Dus ze lijken een klein beetje op de Supremes. Alsof de jaren zestig niet allang voorbij zijn op dat moment. Uh, en het is een liedje... Als je het hoort, dan blijft dat de hele dag bij je. Back van de nog niet geheel ontketende Pointer Sisters in 1972. Dan maken we een stap naar 1975, uh, naar hun LP Step-in. En daarop staat een nummer waar je goed op kunt horen... wat ze in hun mars hadden. Save the Bones voor Henry Jones. no need. I'm in the mood for you Ja, ik kan het toch niet laten hoor om uh, dit blokje Pointer Sisters af te ronden met uh, Wang Dang Doodle. De allermooiste uitvoering ooit gemaakt staat op hun uh, LP The Pointer Sisters uit 73. Tot volgende week. Een uh, heerlijke plaat. Dankjewel, Jan E. Kover Kovergemert die zoekt en leest poëzie voor de nacht. Ik had u vorige week nog wat luchtige gedichten beloofd. Naast Hans Andrees, Adrien Morgen, van wie ik vorige week gedichten voorlas, komt ook Herman Gorter bij me boven. Wat bijvoorbeeld te denken van. Zie je, ik hou van je. Zie je, ik hou van je. Ik vind je zo lief en zo licht. Je ogen zijn zo vol licht. Ik hou van je, ik hou van je. En je neus en je mond en je haar. En je ogen en je hals. Waar je kraagje zit. En je oor met je haar ervoor. Zie je, ik wou graag zijn jou. Maar dat kan niet zijn. Het licht is om je. Je bent nu toch wat je eenmaal bent. Oh ja, ik hou van je. Ik hou zo vreselijk van je. Ik wou het helemaal zeggen. Maar ik kan het toch niet zeggen. Moet je wel, moet je wel durven om zo'n gedicht te schrijven. Ja, op de middelbare school is dit een van de eerste gedichten... die je als, als puber helemaal snapt ja. uh, en, uh, <laughs> en mooi vindt. Ja, dat, dat, ja. Toch, ja, toch vind ik het ook wel heel geraffineerd gedicht, Maar goed. Ja, is het ook. Uh, nou ja, dit wordt na een tijdje allemaal anders... en in het beste geval zoals Arton Korteweg beschrijft. Op verzoek. Dat ik van je hou, dat wil ik dan ook wel eens schrijven... nu je dat zo vraagt. Want ik hou van je. En niet eens zo zelden, gezien de 4000 dagen en nachten. Dat het lijkt of je nauwelijks ouder geworden bent. Dat je soms nog ver weg kijkt als was je verliefd. Dat je handen nog mooi zijn. Verder zou ik toch niet willen gaan. Dat ik je wang soms zoek en niet je mond. Het meest optimistische vers dat ik ken... werd geschreven door Rebko Kampert. Geluk is mogelijk. Sla het telefoonboek open. Kijk nou, allemaal namen. En elke naam, een nummer, een adres. Word gelukkig als je kan. Ja, yeah. de monitors waren dat. Serve yourself a cup of happiness. Wauw. Uh, we spelen weer Leentje Buur, buur sorry, uh, bij de caro collegas van uh, de Ochtend van Vier. Want die hebben iedere dinsdagmorgen tegen 9 uur A.L. Snijders op bezoek. Goedemorgen, meneer Snijders. Goedemorgen, Margriet. Hoe gaat het vandaag met u? Ja, daar kan ik maar met één woord op antwoorden. Hè? Sneeuw. Het gaat sneeuw. <gok> ja, het, het, het, het leven wordt beheerst door sneeuw vandaag ja, bij u, in Kleindorp vo En vooral door de geheimen uh, die de sneeuw uh, onthult. Want uh, vanmorgen was ik bij het kipperrok en dat ligt dan helemaal in de volkomen ongerepte sneeuw. Maar dan zie ik dat er uit een bosje hele kleine scherpe uh, voetjes van een klein roofdier... Geen vos of geen kat of zo, maar, maar echt heel klein en scherp. Die lopen gedecideerd naar het, uh, de deur van het kippenhok. En daarna lopen ze teleurgesteld weer terug. En uh, dat vind ik zo goed om te zien, omdat ik uh, in de zomer dacht... ze kunnen er wel eens onderdoor kruipen. Dus heb ik hem nog speciaal met latten en cement heb ik het... Uh, heb ik het uh, dichtgemaakt, maar nooit kon ik weten of het echt ook hielp. Maar door de sneeuw zie ik nu dat hij teleurgesteld weggegaan is... zonder dat hij een kip vermoord heeft. Goed zo. De sneeuw maakt het duidelijk dat Kippenhok staat als een huis. Zo is het, ja. Zo is en, het. En ik wou nog iets anders even zeggen over dat uh, gesprek wat je daarnet had met... Uh, voorzitter van Rover, die gebruikte een uitdrukking die ik nog nooit gehoord had. Jij misschien ook niet. Hij, hij zei dat het probleem nu met stoom en kokend water moest worden opgelost. Vind ik een fantastische uitdrukking. Ja, ik Zeker ook, ja. als het over treinen gaat. Ja, precies. Ja, ja. Kende mooi. jij hem wel? Ja, ik kende hem wel. Ja, oh. ik, eh, nou, ik, volgens mij, een oud docent van mij gebruikte hem wel eens en dat was oh. niet vriendelijk bedoeld als ik iets met stoom en kokend water nee, dat moest doen. Ja. Nee. Zeg maar naar het ZCV. Ja, ook over taal gaat dat. Het stuk heet Smelken. Waar vroeger gedrukt werd, wordt nu gedanst. De dansers hebben de oorlog niet meegemaakt. Hun club heet Trouw. Ze weten niet waarom. Als ze de Volkskrant lezen, legt Arjen Lubach het uit. Trouw is een verzetskrant die lange tijd op de Nieuwezijds voorburg wel werd gedrukt. Na de verhuizing hield het gebouw de naam van de krant. De dansers dansen in trouw, ze zijn de oorlog vergeten. Je kunt niet alles onthouden. Lubach springt vooruit in de tijd. Hij gebruikt een rijtje woorden en begrippen... die de kinderen van de dansers niet meer zullen begrijpen. YOLO, Whatsappen, Improfgroep. Ook zullen ze, als ze dansen in de Chicago Social Club... Niet meer weten dat Boom Chicago werd opgericht door Andrew Moskos en John Roosevelt. Voor mij is het nog erger. Ik wist deze dingen gisteren niet. En ik zal ze morgen ook weer vergeten zijn. Ik weet ze alleen op het moment dat ik de Volkskrant lees. Ik heb vetbolletjes gehangen in de boom naast mijn huis. Ik sta voor het raam en kijk naar de vogels die onophoudelijk af en aan vliegen. De hele dag door. Nooit is er geen vogel. Mezen, vinken, mussen. Allemaal ongeveer even groot, maar met andere namen. Ze kennen hun namen niet. Ik wel. Dit zegt iets over onze plaats in de natuur, maar ik weet niet wat. Soms zijn alle vogeltjes plotseling weg... En in dat moment van plotseling, in dat woord als, als het ware... is er een flitsende indringer. Een grijze schim, zo snel en onzichtbaar tussen raam en boom... dat je aan niets anders kunt denken dan aan de dood. Het is een smelken, iets kleiner dan de valk. Hij jaagt op vogeltjes, tot lijstergrote. Als je voor het raam staat, is hij zo snel als een gedachte... Maar als je aan hem denkt en hem opzoekt in de vogelgids... is hij zo toegankelijk als een zeldzame auto. Ik denk niet dat de dansers in trouw zijn naam kennen. Ik betwijfel zelfs of Arjen Lubach het woord smelken kent... terwijl hij toch in een tv-quiz is uitgeroepen... tot de intelligentste man van ons land... te weinig, de études van Debussy. Razend moeilijk zijn ze dan ook, maar het is ook heel rijke muziek. U hoorde hier jean Flam Bavouzet. En dan nu uh, muziekliefhebber en kenner, voorzitter van de Spam, Stichting Ter Promotie van de Achtergrondmuziek, Rex Beekantje van Beuningen. Jan Eemhaus praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Neeman. Wat krijgen we nou, Rex? Uh, ik wil jou eens meenemen in de wereld van de jazz. Jazz. Jazz. doe je anders nooit, Rex. Nee, dat klopt. Ik ben ook eigenlijk uh, diep van binnen niet zo'n hele erge jazzman. Maar ik wou eens uh, even stilstaan bij het verscheiden van een hele bijzondere jazzmuzikant. En zijn naam is Dave Brubeck. Take 5. Kijk. Dat is een grote hit. En eigenlijk, dat is een soort schakelpunt in de populaire muziek. Dit was we spreken in 1959. Een tijdje geleden al. En hij kwam met een bepaald nummer. En ja, take five, je hebt het al gezegd eigenlijk. Was een soort schakelpunt. Dus dat heel veel mensen worden, na, werden toen naar de jazz toegezogen. Eigenlijk. Het, het, het werkte populariserend. Het werkte populariserend. En dat is wel frappant eigenlijk. Want het is... Dit stukje muziek, en dat ga ik je even uitleggen, is in een bijzondere maatsoort gemaakt. Laat horen. De zogenaamde viervijfde. Ik snap het nu al niet, maar dat geeft niet, want jij gaat het me uitleggen. Ik ga het je uitleggen en ik ga het je laten horen en ik ga je me laten meegenieten. En de luisteraars natuurlijk ook, hè. We gaan tellen. Maar beginnen we dan met tellen, Rex? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3. 1, 2, 3. Ik hoor, je heel, ik hoor je bijna niet. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5. We kunnen allemaal tot 5 tellen, Rex. Dat is ja. verder het probleem niet. Maar wat is er nou zo raar aan? Enfin, veel veel uh, stukken worden in drie kwart maat uh, geschreven. 1, 2, 3, 1. 2, de Dwalsen en zo. Uh, 1, 1. Om de reden, dat is 1, 2, 3. Dus allemaal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maar. Uh, dit, deze compositie, overigens van Paul Daasman, uh, de saxofonist die je ook hoort in dit stuk, heeft bedacht 4 en 5. Hij gooit er nog twee achteraan, dus 4 en 5 doet uh, hij. Krijg je krijgt steeds een extra telletje en dat maakt het, dat maakt het nou zo spannend, deze muziek. Ja, ik hoor het niet hoor. 1, 2, 3, 1. Probeer het, Jan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Je hebt een beetje een andere rief. Dat zou ik eigenlijk moeten hebben, de man die uit Limburg komt. Maar het uh, is toch interessant om daar toch even bij stil te staan. Om, om zeg maar, muziekgeschiedenis, ritmologisch zeg maar, dit te verklaren. Dat het zo bijzonder is. Na, na, na, na, na, na. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3, je zit er bijna, maar je moet er twee bij tellen. Van 1, 2, 3 moet je er nog twee bij tellen. Lukt dat, Jan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dat zou muziekalen. Ja, kan ik ook bijvoorbeeld zeggen? Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ook, hè? Dat zou je ook kunnen, maar dan klopt het niet helemaal meer, hè? Oh. oh, En je kunt hier dus niet op dansen, zeg jij. 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je kan er, eh. Uh, je kan er. Uh... Ja, ze zeiden je kan er niet op dansen, maar we krijgen nu gewoon zo'n fantastische drumsolo. Maar wat is dan het probleem als je hierop wil dansen? Waar loopt het stuk? Dat die ene tellen, dat is een beetje, een beetje lastig voor, voor, voor het lichaam, voor het menselijk lichaam, om daar zeg maar, nog een, een soort van een vloeiende beweging van te maken. Maar het blijft alleen. Je kan... hey, wat, wat, wat, wat staat er op de achterkant eigenlijk, Rex? Interessant. Blue Ronde toe. Zal, zal ik een stukje draaien van de Ronde Wellet? zo. En dan draaien we even om. Nou, dan zeg ik vast uh, tot volgende week, Rex. He? Dat is nog interessanter eigenlijk, hè? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6. Ja, dit is, een, dit is weer een hele andere maatsoort, hè? 1, dit is 2, goed, 3, 4. 4. Tel jij nou eens, tel jij nou eens... Nee, dat gaat, dat gaat Ik heb me hier niet zo op voorbereid, joh. Rex, tot volgende week. Ja, dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Dank Rex van Beuning en dank Jan Eemans. Eemans bedoel ik. Uh, ik heb uh, op de middelbare school nog gedanst op Take 5. was een jongen van, uh, die uh, danste in de musical Her, die toen in Nederland was. We hebben het echt over begin jaren zeventig. Hadden we een culturele week en toen moesten we een dansje doen. En dat deed ik samen met Mariska Lieve en... God, hoe weten zij nou? Nou, Mariska was de mooiste meid op school en dat andere meisje. Misschien wel de lelijkste. En ik zat daartussenin. En het dansje ken ik nog steeds. Maar we gaan nu iets anders doen. We gaan naar F Starik Eigenlijk al lang klaar met de selectie voor zijn nieuwe bundel door. Die is ook al gloedvol gepresenteerd. Zoals u vorige week hebt uh, kunnen horen. Uh, kan op de website nog even terugluisteren. En ik kan u zeggen, er staan echt prachtige gedichten in. Maar ja, het is zo leuk en zo leerzaam om te weten uh, wat die bundel allemaal niet haalde. Dat, uh, daarom nu hier, weer, hier sta ik, leest voor, legt uit en gooit weg. Laat het sneeuwen in natuurgebieden, tussen bomen... waar de dieren stevig met hun bontjas op vier poten staan en dus niet vallen. Laat sneeuw blijven waar het vandaan kwam. In de bergen, Oostenrijk of Zwitserland kun je er fijn op skiën. Niet hier, op deze stoep. Mijn auto deukt van glad en roest van zout... Sneeuw is duur en toch maar waardeloze troep. Wit water, meer niet. Het spul vriest op je koude billenzadel vast. Het is de schuld van sneeuw... dat je niet ziet dat je in de poep trapt. Brats heet dat gedicht. En het aardige van het woord brats is uh, dat het eigenlijk niet bestaat... Brats is een uitdrukking voor vieze oude stadsneeuw. Zoals het bijvoorbeeld uit wielkasten van auto's valt... nadat ze hebben rondgereden. Dan is het helemaal smerig en grijs. En een beetje, het is al een beetje aan het smelten. Maar wie heeft die naam bedacht? Jij? Oh, de, de, ik ken de uitdrukking Brats van mijn lief. En die heeft het weer geleerd van haar moeder. En die heeft het weer geleerd van haar moeder... Ik was het volledig vergeten dat ik dat gedicht ooit gemaakt heb. en ik heb het gemaakt voor een bundeltje kindergedichten. Eh, omdat het grappig is dat je de poep niet ziet als er sneeuw op ligt. En dat het leuk is dat je dan niet in de poep trapt. Het werd vorige week ineens in de trouw afgedrukt. Het dagblad trouw. En het ging dan ook nog over het milieu. Over groen, maar vooruit. Waarom ze dan aan? Dat hadden ze gevonden in dat bundeltje kindergedichten. Eens per jaar schrijf ik een paar gedichten voor kinderen... omdat dat bundeltje daarom vraagt. En dan vergeet ik vervolgens weer dat, dat, dat ik dat gedaan heb. La, la, la, la, la. Um, En toen zei mijn meisje... Weet je, laten we het eens opzoeken of dat woord eigenlijk bestaat. Maar in het woordenboek komt het helemaal niet voor. Nee, ik uh, dacht bij Brats aan uh, een, een, um, een slang van uh, broeders, bladders... Brats. Ja. ja, Brad Pack heb je en ja. zo. Ik heb het vervolgens op Facebook een status van gemaakt. En toen kwamen allemaal mensen kwamen met uh, verklaringen van waar het vandaan zou komen. Het heeft het zelfs geschopt tot woord van de dag. Uh, dus ik hoop dat het volgend jaar in dit dikke vandalen komt te staan. Het woord brats. Uh, maar toen kwam uiteindelijk iemand, ook met, uh, iemand uit Roermond. Die zei, ja wij zeiden dat vroeger ook brats. Maar dit is dus een variant eh, afkomstig uit Brabant. Oké. Okay. En het aardige vind ik dus eigenlijk... dat het woord maar door drie mensen in de wereld werd gekend. Tot zeer voor kort. Door jou, je lief en haar moeder? Ja, want <lacht> haar moeder is al lang dood. Dus die weet van niks dat dat woord haar door de eeuwen is uh, gedragen. Maar dat neemt niet weg dat het een kinderachtig gedichtje is. Dus weg ermee. muziek van Martin Fonsen, Erik Vloeimans en het Marangi kwartet uh, te vinden op hun album Testimony. Uh, nogmaals, he, de gedichtenbundel Door is nu verschenen bij uitgeverij Nieuw-Amsterdam. Hey. Nou, u hoort wel hoe laat het is, we zijn weer terug op Cuba. En we gaan weer naar onze eigen correspondente Harriet Sanders... die tien maanden per jaar een hardwerkende Location Scout in Nederland is. En die andere twee maanden altijd ver weg. Voor ons eigenste kleine wereldnetje. En ze is begonnen in december in Cuba. En daarna probeerde ze Panama. Maar ja, dat bleek een satelliet van het rijke Westen geworden. En daarom reizen ze door naar Colombia. Al waar ze aan de mooie Noordkust moest ontdekken... dat er iets te veel jeugdige mensen die reisgist Lonely Planet bestudeerd hadden... Want het zat overal helemaal vol. En toen is ze maar doorgegaan naar Medellin. Medellin, He, de stad van de schilder Fernando Botero. Een stad vol gepland met van die dikke figuren van hem. Houdt Harriet niet van, ik ook niet. Ze heeft gewikt en gewogen en is teruggegaan naar daar waar ze het gelukkigst is: Cuba! U hoorde het net al. <truimert> Hé, hey, lieve Harriet! Hey Adeline, daar zijn we weer. Ja, zeg. Je moet me eventjes terug uh, naar het begin van deze week... toen je weer aankwam op Cuba. Hoe was dat? Ja, ik vond het, ik vond het echt geweldig. Want de deur ging open van het, uh, van het vliegveld. En ik voelde meteen, dat was heel vreemd... maar ik voelde me echt mijn hele lichaam ontspannen. Ja. Het, het, het, het weer en hoe het ruikt. en uh, ik, vond het, ik vond het echt bijzonder wat ik meemaakte van mezelf. Een soort thuiskomen... Ja, inderdaad, dat was het. En hoe vond Koka het dat jij weer op de stoep stond? Nou, ze, ja, ze stond in de deuropening en ik, dus, ze ging meteen eigenlijk uh, uh, straks van wal, want er was hier een enorme lekkage op dat moment. En ze had zoiets van, oh, ik ben zo blij dat je er bent, want jij gaat het allemaal voor me oplossen. Dat weet ik gewoon. Had je, had je <laughs> nog cadeautjes voor haar meegenomen? Ja, ik... Ik, ik was in, toen ik in Medellin was, ben ik naar de Carrefour gegaan, Zo'n enorme reuzenwinkel. En daar heb ik van alles gekocht. Ik ben, ik ben gaan visualiseren hoe haar huis eruit ziet en wat eraan ontbreekt. Hè. Dus nou, dat is ontzettend veel. Maar ik heb onder andere meegenomen een knijplamp om boven de, het aanricht te hangen. Omdat het hier zo donker is met die vervelende uh, spaarlampen die maar iets van 30 volt zijn. Dus echt, je ziet helemaal niks. Nou, ik heb pollepers meegenomen, schroevendraaier, thermoskan. Uh, ik heb een douchekop meegenomen. Uh, rubberringetjes voor oh, de kraan. Oh ja. Vier ook stokjes voor het altaar. Want he, mensen zijn hier ja. bijgelovig, he, noem je dat eigenlijk. En een hele mooie nieuwe roze jurk. Oh, oké. Okay. Hey, en uh, omschrijf dat huis eens. Want je zegt dat is een lekkage. Hoe moet ik me dat allemaal voorstellen? Geef eens een, een beeld van dat huis? Van de. Yeah. <laughs> van het slangenstelsel. Nou, het is, uh, nou, het is een huis uit, uit de jaren 40. En dat is gebouwd door een... Uh, de, hier woonde een Joegoslavische importeur... van exclusieve horloges. En dat was, dat was natuurlijk de tijd van de casinos... Die, die wilderig bloeiden. En de mensen hadden geld. Er woonden ontzettend veel Amerikanen in Havana. En uh, de, Dus die horloges... Een horloge was echt een ding, hè, toen. Dat was, dat was, dat, dat, dat, dat was een item. Niet zoals nu, zo weg. Maar dat was, dat was heel wat, een, een belangrijk accessoire. Dus die man die was steenrijk en liet hier een appartementengebouw neerzetten. Uh, en dat de, de benedenverdieping daarvan, waar de zus van Coca woont, hieronder, op de begane grond, dat was een gigantisch appartement. Dus hele hoge muren, echt. Nou, ik denk wel vijf meter hoog. Wauw. Met allemaal bijkeukens en, en, en, en, en kamers voor, de, voor het personeel. En een safe, hè, ze zitten er nog steeds in, achter, verstopt achter een schilderij. Dus het... Die sfeer heeft het helemaal. Met zo'n hollywood uh, slingertrap trapte in naar boven. Seriously. En dan boven, dat is intussen de verdieping waar ik nu in woon. Dat was de muziekkamer en daar werden huisconcerten gegeven. Dus het is allemaal ontzettend groot. Heel erg groot, ja. Waanzinnig. Hé, hey, en er uh, was een lekkage. Hoe is dat allemaal uh, opgelost? Nou, ja, uh, kijk bij de. Bij de benedenbuur, bij de, bij de oudere oude zus, die, die is 81, die, daar kwam het water uit het plafond. En de, die stond dus daar met emmers te klooien. En uh, ja, dat kwam hier ergens vandaan. Het is natuurlijk een heel oud... ...kopere buizenstelsel. En nou, niemand wist waar het vandaan kwam. En dus, daar is dus een enorme toestand geweest. Dit huis was een af en aan van loodgieters en mannen en vrouwen. En iedereen zat onder in de keukenkastjes en in de douche. En nee, dat was het ook niet. En balkon is een kraan. Nou, overal werd gekeken. Drukte van belang. En uiteindelijk... Uh, is er een oude loodgieter gekomen die, die heeft ontdekt... dat er in een bezemkast een enorme lekkage was. En heeft ja. hij het kunnen, hij, kunnen repareren? Nou, hij had het, helemaal, het was ook zo merkwaardig. Want hij kwam dit weekend, heeft hij twee dagen hier gewerkt. En hij, ja, dat, die mensen hebben natuurlijk niks. Dus hij had ook bijna geen gereedschap. Maar ja, ik had wel een kruiskop schroevendraaier meegenomen. Daar was hij verschrikkelijk blij mee. <lacht> dus, en nou goed, maar het materiaal om het echt mee te repareren... Daar is hij naar gaan zoeken, maar dat heeft hij niet gevonden. En hij kwam terug, tot mijn strik, met een binnenband. Weet je wel, zo'n zwarte binnenband ja. van de fiets. En die heeft hij doormidden geknipt, zodat hij dan twee keer zo breed wordt. En dat heeft, daar heeft hij een buis mee ont ontwikkeld. En daaromheen een stukje textiel en daaromheen een ijzerdraad. En zo is het nu gerepareerd. Dat niet te geloven... Nou ja, goed. Hé, hey, en uh, uh, uh, hoe had hij dat, dat, uh, dat lek dan uiteindelijk ontdekt? Nou, hij had een flesje rode inkt wat hij bij zich. En die heeft hij uh, om en om in de grootstenen gegooid. Dus In de douche, in de grootsteen. En elke keer als hij dat ergens ingooide, holde die naar beneden. Ik dacht, oh, doe rustig, dat is de oude meneer. Maar goed, hij holde dus naar beneden en dan ging te kijken of, de, of het het plafond rood kleurde. Ja. Nou, en uiteindelijk in de bezemkast, toen hij, toen hij daar het druppeltje had gedaan... kleurde het plafond beneden rood. Nou ja, niet te geloven. Nou, het is opgelost. Hey, het is eh, opgelost is slim, hè? Ja, ja. ontzettend slim. Uh, even terug weer naar het Cuba, Cuba uh, hè, 2013. Die uitreisvisa, hè? Die... Uh, er wordt daar veel gebruik van gemaakt, want ik heb al begrepen... ja, je moet ook wel geld hebben om een ticket te hebben... en je moet ook nog een inreisvisum in een hoop landen hebben. Hoe staat het daarmee? Heb je daar iets van gemerkt? Ja, joh, want ik woon tegenover de, uh, de, de plek waar mensen een visum kunnen aanvragen voor Amerika. Nou, ongelooflijk druk. Dat is veel drukker dan vroeger. Dus er wordt word enorm uh, aan... Gewerkt om het land uit te komen. En ik sprak een meisje van de week. <coughs> en die liet mij zien. Die wilde dan naar, uh, naar Mexico, wilde zij. En die had gewoon een fals, uh, uh, vals werkvergunning laten maken. Dat kopen ze gewoon. Ja, ja. Dus alsof zij een danseres is en daar in de balletgezelschap gaat optreden... Prachtig zag het eruit, veel te, bijna te mooi. Allemaal stempels en heel officieel. Ja. Maar ik keek naar het meisje en dacht ik van... nou, één ding, maar jij bent echt geen ballerina. Dat, <lacht> zie, dat zie ik. Hé, hey, en, en, en wat, wat, wat, wat, die wil niet meer terugkomen ook? Die wil echt helemaal weg? Ja, die mensen die denken gewoon dat, dat de dollars aan de bomen hangen. En dat iedereen een buitenswembad heeft en... Ja, dat je eigenlijk ook heel weinig hoeft te werken... en dat het geld gewoon binnen gaat stromen ja, daar. Is, dat is ook wel heel triest dus. Ja. ja. Ja. Maar goed, we gaan weer even terug naar leukere zaak. Wat heb je allemaal gedaan? Je bent, je bent uh, naar uh, exposities geweest. Je hebt tentoonstellingen bezocht. Ja, ik ben, ik ben uiteindelijk naar drie openingen geweest deze week. Uh, het was eentje van uh, hedendaagse uh, schilders in een heel groot cultureel centrum. En het was met afbeeldingen van José Martí en Tegevara. En José Martí is een van de... de, de ja, de, de, hij is echt van de vorige eeuw. Of nee, de, twee eeuwen geleden. En hij ja, was... Uh, wat zeg je? 1853. 18... Dus jaar geleden geboren, vandaar. En hij was de leider van de Cubaanse onafhankelijkheidsbeweging. Want ja. Cuba was natuurlijk een, een, een, hoe heet het, een kolonie van Spanje. He? Ja, grote opstanden, uh, uh, ja. burgeroorlogen tegen de Spanjaarden. Ja. En daar en hij nou hij was een schrijver. Hij was journalist, schrijver en poëet. He? En, en heeft echt ...mooie dingen geschreven, was een zeer visionaire man en uh, Fidel's grote fan van hem... ...omdat hij, hij was ook heel erg anti-Amerika, hij, hij is een aantal keer verbannen... ...en heeft een jaar of dertien in New York gewoond. Vond Amerika absoluut spannend, maar hij was ook heel erg uh, uh, anti-materialistisch... En, ...en had hele erge ideeën voor Cuba om het hier helemaal anders te doen... Ja. En heeft de Cubaanse Revolutionaire Partij opgericht. Ja. Dus overal, werkelijk overal in Cuba, in ieder stad, in ieder dorp, is er een straat naar hem vernoemd, een plein, <coughs> of staat er een beeld, weet je wel. Dus het is dus echt een grote nationale held. Ja. En en er zijn is... nu allerlei herdenkingen op televisie, van alles en al. Oké, okay, want het is inderdaad uh, 1853 geboren. Ja, ja, ik begrijp het. Maar uh, is hij trouwens ook in de, in de periode uh, uh, toen uh, Cuba gewoon kapitalistisch uh, was... werd hij toen ook geëerd? Of is dat weer pas na 59 uh, opgepikt? Weet niet? Dat is vast na 59 ja. opgepikt. Dat denk ik. Dat, weet, dat kan ik je niet zeggen. Maar goed, dan kom je op zijn expositie en dan zie je weer schilderijen van die Marti en van die Tje... Che, die Jake van. Ja. Ja. ja. ja. Het is nou een... dat zo is het hier. Ja. Dat mag. Hè? Dat is helemaal verantwoord. En dat mag. Wat je, daar viel jou wel iets bijzonders op tijdens die uh, tentoonstelling. Heb je mij geschreven? Ja, ik zag dat heel veel, heel veel mannen. Er waren heel veel mannen. Oudere heren, en die droegen speltjes met het, uh, met, met het vrijmetselaarsteken. Dat is een teken, een, een, een passer en een rechte haak. En nou, uh, was mijn vader was ook vrijmetselaar, dus ik herken dat. En Leg nog eens uit wat dat is, vrijmetselaar. Ja, dat is een filosofie, laat ik het even zo zeggen. Uh, dat gaat heel erg over broederschap, over vriendschap. Heel... Heel ruim door de bocht, zeg ik het even. Ja. Weet, ik, en, uh... ja. Zijn over de hele wereld zijn er loges, zijn er mensen, uh, zijn verbonden aan die vrijmetselarij en die voel, voelen zich heel erg verbonden met elkaar. Nee? Het zijn echt broers en het vrijmetselaar, dus het, het metselaarteken, dat komt altijd weer terug. En dat herkende ik en ik, ik sprak een meneer aan en toen zei ik wat, wat, wat grappig, ik zie allemaal vrijmetselaars hier, zegelringen en van alles zag ik daar. En toen zeiden ja, maar dat komt omdat Marti, José Marti, was ook een vrijmetselaar. Vandaar de interesse. Oké, okay. en eh, ik heb dat even opgezocht, maar het is ook wel heel uitzonderlijk dat eh, in alle landen die, eh, nou ja, toch autoritaire regimes hadden, is eh, de vrijmetselarij eh, eh, eh, onderdrukt, eh, eh, weggehaald, behalve Cuba. Uh, Cuba heeft al een, een, een, een traditie van over de 150 jaar uh, vrijmetselarij. En zelfs Fidel is uh, uh, vrijmetselaar? Volgens mij niet. Want dat heb ik namelijk ook aan die man oh. gevraagd. Oh. Nee, dat is, dat is niet waar. Nou, nee. Want, uh, dat ik ik, dat, precies diezelfde vraag, Adeline, ja? had ik ook. Oké, okay, oké. Okay, ja. okay. Maar, eh, nou hebben ze jou uitgenodigd. Vertel. Ja, nou, nou uh, uh, uh, uh, ik ga morgen, morgens maandag. Bij jou is het al maandag. Uh, ga. Uh, ben ik uitgenodigd om naar de allergrootste loge van Havana te komen. Want die, er zijn er hier gewoon heel veel loges. En dan gaan we nog een keer, Mar Marti, op die plek herdenken. Oké. Okay. En nou, ze kwamen allemaal aan me vragen of ik daar kwam. Het is een publieke herdenking. Dus, maar ik was wel heel erg welkom. Oh, Leuk, grappig. He? Ja, dat is wel grappig. Ja. Wat heb je verder gezien aan kunst? Nou, ik was ook op een prachtige tentoonstelling van... ...hedendaagse kunstvoorwerpen uit Japan. Ja. En dat was in het Museo Nationale de Artes Decoratives, dus het Decoratief Kunstmuseum. En dat is zo'n oh, mooi gebouw. Dat is uit begin 20e eeuw, dus een beetje uh, de nazaten van de rococo en de art deco en de, het ori orientalisme zit in dat gebouw, nou waanzinnig werkelijk. Was voor jou nieuw dat gebouw? Kende je het nog niet? Ja, dat kende ik niet en dat vind ik zo grappig, omdat ik tijdens hè, in december ook op het filmfestival steeds in gebouwen kwam, in bioscopen kwam die ik helemaal niet ken. Daar heb ik nu heb eh, ik me voorgenomen om galeries en musea te doen. Ja, ja, ja, ja. Kijk, okay. ja, het was echt weer prachtig. Het leek wel een oud-Frans paleis. met van die hele mooie ingelegde vloeren met verschillende kleuren en dan van die ronde lampen die gedragen worden door slaven met sjerpen om. En yes, yeah. buiten fonteinen die het natuurlijk niet doen hoor. Maar goed, je ziet dat het fonteinen geweest zijn met leeuwenkoppen en druiventrossen. Nou, het was echt te prachtig. En van die statige palmen, maar dan eentje is dan half door midden. Oh ja. nou, je, dus je, je ziet de, de schoonheid, maar het is, het is allemaal zo melancholiek. Ja, ik begrijp het. Nou, lieve Harriet, uh, wat ga je deze week doen? Ik heb geen idee. Oh. Ik ga oh. naar het ziekenhuis, want ik heb een enorme oh. ja. bult op mijn arm. Ik werd gebeten door iets, uh, iets wat vloog en ik, had een, ik, haal, ik haalde een angel uit mijn arm. En nu ben ik vanaf van mijn oksel tot mijn elleboog vuurrood. En het kriebelt verschrikkelijk. Ik kan niet slapen van de jeuk. Oh, oké. Okay. Nou, misschien wat antihistamine nemen, ja. Nou, hey, succes met die bult. En ik spreek je volgende week weer. Dank je wel, hè. Goed. Daag. Dat was hij dan weer. Vergeet onze website niet. www.adelinevanlier.nl uh, Je kan ook op Facebook bevrienden. Daar zet ik ook allemaal uh, podcasten neer. Uh, Radio 1 heeft ook die podcasten. Uh, je kan mailen naar hetgoedeleven.nl uh, Volgende week, als het goed is... dan hebben we hier saxofonist Bertus Borgers. En hopelijk neemt hij zijn dochter Nova mee. Uh, samen doen ze namelijk een theatershow. Ik hou van Herman. Uh, Bertus heeft ook een uh, heel erg vermakelijk boekje geschreven... over... Uh, Herman Brood, waar hij dus jarenlang bij saxofoon heeft gespeeld. heeft ook samen met hem gewoond. En, uh, nou, er is een cd in de maak van uh, wat ze in die show doen. Hier is alvast de single Get Lost. Hè, dat is een Herman Brood nummer, maar daar maakt Nova iets heel anders van. Do you see if you're a star like me, endless line of people, some love you, some hate you, Some only try to make a fool out of you. Into many eyes in vain I've been hooked on lies and saying everyone's in a while Someone's passing by Just can't get out of your mind Someone's passing by Gives you the precious love Makes you feel Goede leven. Nee, nee jullie moeten wel meespelen. Ja, ja. Dit is gewoon een de. Dat raar. Raar. Weet Nee, niet. Die jingle is perfect. wat een hartstikke leuk. Spontaniteit. Is het op de radio? Ik dacht dat het ging doen, joh. Ja, Ik ja, zag ja. toch niks van aan doen. Nee, Johannes, leuk toch. Nee, hartelijk bedankt. Ja, jij en wel thuis leren. Kies de nacht van het goede leven. Kies KRO.